We beginnen de Zogerles 257 op de pagina Resh Yud Gimel 213, de regel 9 van de tekst van de Zoger zelf, Mamar, Pekude, Timjana maar het achtste voorschrift, de regeltien, wat res kaf hee, bekuda timjana lemerachem giura de. Ail le megazer garmei ole ala de volgende pagina res dalit de eerste regel van de zoga. Tachot Gaddafi de schinta. Punt. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. De achtste voorschrift. Zie dat van de Torah van de geheime Torah. De achtste voorstel, voorschrift, wat het, wat het inhoudt. Ot res kaf hei, de vorige pagina. Er 225. Bekuda Timjana. Het achtste voorschrift is. Lemerachem gejura. Om barmhartig te zijn met de Giura, met een bijwoner, degene die komt euh, tot Israël, die een bijwoner wordt bij Israël. Le Aiel, le Megaser, die dus, die welke bijwoner, Geura, Giura. Gyu, gyu, euh, in het Aramees, die, welke Giura, welke bijwoner, komt, komt om zich te laten besneden. Ule Allah, en, let op wat je zegt ons, en om hem te brengen, om hem binnen te laten komen, de volgende pagina, de eerste regel, ta Gaddafi de schina onder de vleugels van de schina. Schinta in de derméis. Waar hij aïla lont ahot demit pashtan demit demit Parshan me Akra twee Omit me saaba om karv met karvin legaba en jullie goed kijken. Bijzonder, bijzonder krachtig, diep, zeer, zeer diep, uh, wat hij, wat wij leren in dit geheim. In dit, uh, dit geheim wat wij, wat hij ons nu onthult hier in deze maar over het uh, geer, over het over de bijwoner die dus komt uh, tot als het ware, één keer die bekeert zich tot äh, de schina ja, via Israël. We hier, en zij, dat is dan slaat op, op de Machu, op de schina. Nee, dat is dan de äh, schinte, ja, dus voor de schina. En dat is dan i en zij, dat is slaat op die schina. En zij schina, dus. Aila uh, doet uh, hen doet uh, komen binnenkomen onder haar uh, de vle onder haar, onder haar vleugels degene die de met misitra met citra degene, let op, die zich uh, die, degene die scheiden, die zich afscheiden van de citra agra, van de kant misaba, van de, het kwade, kwade kant. Van het onreine, beter te zeggen. Van de onreine kant 2, om met Karwin Legaba en zich toenaderen tot haar punt. Dichtief naar de punt. Tot Seha-Arets, lemina Omdat dit geschreven staat ja, in uh, de scheppingsdaad. Tot Seha-Arets laat de aarde uitdoen, spruiten, uitdoen komen. Nefus-Gaya, de levende Nefus-Lemina, naar haar soort en Nu goed opletten, bijzonder, bijzonder diep. Er is geen einde aan de diepte van deze. Maar, maar wat hij ons nu hier vertelt over de bijwoner, over de iemand die komt tot Israël, tot de Schina. Duidelijk, het is niet het komen tot het volk Israël naar vlees en Bloed, dat betekent 0,0. Duidelijk, eh. Uh, maar het betekent het komen tot de schina, duidelijk, via, het, via de verbondenheid met Israël. Duidelijk, Israël is uh, de wens om te, te geven, geestelijk, en ger, dat is iemand die komt tot de wens om te geven door zich te scheiden van de sitra agra van het onreine. Dus die, die haalt zichzelf uit de kalipot en de wens dus om te ontvangen voor zichzelf naar met zijn streven, met zijn uh, beslissing om te horen, aan, zichzelf aan te voegen aan Israël, de wens om te, te geven uh, in de mens. Zelf uh, in het bijzondere en in het algemene, in, hele, in het hele stel, stelsel van Israël, uh, de zonen van de Schina. Wij keren terug naar de vorige pagina. De onze oorsprongelijke paaien rechje uit Gimmel tweehonderddertien. Hassulam. De linker kolom. De regel negentien. De referentie van Oud Resh Kaf Hey tweehonderdvijfentwintig. De Timjana le dubbele punt. Amit 2, 30, Hashminit. Lehov Le et Hager haba lehamol. De volgende pagina, de eerste rechter kolom was O de hi kanes, dacht het knafee ashina. Bijzonder aandacht probeert hij te schenken, want dat zijn eigenlijk, eigenlijk slaat dit ook op, uh, op jou, op iedereen van, van jullie ook, op, op mij ook. Maar op iedereen, ik ben zelf uh, uh, Israël van geboorte, eigenlijk van halachisch uh, Israël. Ik ben uh, in alle opzichten, uh, kom ik van naar vlees en bloed van ook wetmatig wet, uh, na de wetgeving van Israël ben ik dan de, uh, volledig uh, Israël, Behoorlijk behoren tot Israël maar het gaat hier om, om heel iets anders, niet om uh, behoren tot Israël naar vlees en bloed eh, ook Israël die naar vlees en bloed is, als die de wil van Hashem niet doet dan uh, dan ...komt hij niet onder de vleugels van de schina. Duidelijk, dus uh, het gaat om het, het geestelijke natuurlijk, het geestelijke binnenkomen onder de vleugels van de schina. Daar gaat het om, te komen onder de vleugels uh, tot de schina, tot de goddelijke aanwezigheid in deze wereld. Dus voor, wat betekent dat? Wat betekent komen tot, ik bedoel, in, in gewone bewoordingen, gewoon armoedige bewoordingen van wat ik, uh, van mij dan, wat betekent dan komen tot de onder, onder de vleugels van de schina? Het betekent dat, uh, uh, zichzelf te verbinden met, de, met het eeuwige ritme van het, van het uh, eeuwig leven? Ja, dat is de schina, en dan is het... Komen tot, onder de vleugels daarvan betekent, komen in binnen dat cyclus van het ritme van het eeuwige leven. Erg eenvoudig gezegd. Maar we zullen dan zien, kabbalistisch, wat betekent dat. Want uh, de krachtigste taal, de duidelijkste, helderte, de, meest taal, de, de meest heldere taal, de meest heldere taal, de... Uh, is de taal van die tien Ja, het is in de tien sferot, men yeah, kan met alles weergeven door de tien En samen daarmee in het uh, algemene aspect. Ik yeah, bedoel, in maar wereld, in en zo voort, maar dat is allemaal de. En um, de regel dus de linker kolom de regel negentien, de referentie van od resh kaf he, de, de achtste mitzwa, het achtste voorschrift is, de regel twintig. Lehove da ger, om ger, ger, lief te hebben. In het Hebreeuws, betekent ger, de bijwoner. Ger komt van het woord, waarom is het bijwoner? Zo'n woord gebruiken we. Omdat ger komt van het woord eh, laguur, eh, eh, eh, met een betekenis van uh, wonen. Dus iemand die komt zich, uh, bijwonen um, bij Israël. Dan is het, die, dus de, het voorschrift, de achtste voorschrift is, om lief te hebben, goed opletten wat die, wat die zegt ons, om de ger lief te hebben, om... Um, de bijwoner lief te hebben, welke bijwoner de ker eh, die zich dus bekeert ja, niet tot het jodendom nee, niet tot het jodendom God verhoede. ik zeg het niet over jodendom, maar bekeert zich naar de schina naar Israël, naar de wens om te geven nee, het heeft niets te maken met het met het jodendom, die doen het allemaal eh, lolishma, maar die bekeert zich om Lishma te doen, Lishma betekent om willen van het geven. Dat is zijn doel, om te komen tot Israël. Dus, het is het voorschrift om gerlief te hebben, welke ger komt zich te eh, besnijden, ja, van de klipoot natuurlijk, van die drie kwade klipoot. En om hem, let op wat hij zegt, wat hij gezegd ons. En het is dus het voorschrift, ga die nog verder opzommen, wat betekent dit voorschrift. En het is ook een voorschrift om lief te hebben, goed opletten Om hem lief te hebben en om hem te laten en om hem een lichicanees. En om hem let op, en om hem binnen te laten komen onder de vleugels van de schina. Kijk nou wat hij zegt ons. Dus aan de ene kant is de gearlief hebben. Dat kunnen we wel voorstellen dat we moeten een lief hebben. Maar om hem ook te doen binnenkomen onder de schina, hoe kunnen we dat wel doen? Wat betekent dat wij moeten hem doen helpen of doen binnenkomen onder de vleugels van de schina. Trouwens, ook betekent ook de ger lief te hebben, ja, om die bijwoner lief te hebben, dat is eh, ook eh, ook zeer een grote opgave. Duidelijk, ja, want goed opletten wat ik probeer te zeggen. In het Christendom bijvoorbeeld, wie bekeerde zich tot Christendom? Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Werd nooit door de christenen echt gezien voor, voor de ware christen. Een ware christen. Kijk, ik geef aan jullie, aan jullie alleen de waarheid. Hè? Ik kan niet anders. Aan mij is het gegeven om de aan jullie te geven zoals ik steeds op zoek was en ben naar, en heb ook dat ontvangen, naar de leer van de bevrijding. Duidelijk, en dat de leer van de bevrijding behoudt in dat... geen comedie te maken, geen cultuurpatroon praten door de lippen, als het ware, een esopus-taal. Uh, verborgen dingen praten, en verborgen door de lippen, als het ware, uh, cultuurtaal. Maar de waarheid, dus en nu wat ik u vertel, gewoon aannemen wat ik zeg. Dat zal je goed doen. Dus... In de geschiedenis, in de hele geschiedenis van het christendom. Ieder die overgehaald werd, bekeerd, bekeer, ging bekeer, zich bekeerd door het christendom, was nooit uh, gekeken, was nooit aanvaard als echte christen. Daarom ook uh, liefde was allemaal een beetje zo... Uh, gekoeld, ja, dat als een jood komt tot het christendom, word je als jood, als christen beschouwd. Nog nooit is het zo geweest. Natuurlijk enkele gevallen heb je dat altijd. Ik was een grote man, was ook de aartsbisschop van Parijs, was een, tot voor kort, toen de dood ging onlangs een, paar, een aantal jaar geleden was hij dan ook van de Joodse afkomst en hij was altijd trots op. Europa. Altijd wijs hij erop dat hij Joods van origine was, maar wel tot Christen is gekomen. Ja, en hij, een man die uit Polen kwam naar Frankrijk in het begin van de oorlog 39 of zo. En uh, 15-jarig op 15-jarige leeftijd, en dan is hij dus Christen geworden. Nou, en dan schop hij zo hoog dat hij dan aartsbisschop van. Parijs was en ook in nominatie stond om de paus van Rome te zijn, maar toch is toch niet geworden. Duidelijk, toch Jood te zetten als paus, nou, toch wel een beetje, beetje te veel van het goede. Maar niet alleen Joden, ook uh, Arabieren, wie dan ook, moslims, al die overgingen, die, wie overging naar het christendom, hadden ze nog nooit zij als vol, uh, volwaardig christen gezien. Nee, nooit. En dat is merkwaardig dat het zo is. Uh, dan laat staan dat ze om hen lief te hebben, ja, de christelijke liefde, uh, hoe kan je dan die. Hij hey, kwam toch tot christendom, hoe moet je dan. Hoe kan je hem dan niet liefhebben en hem zien als minder, minder voorwaardig christen? Interessant is dat in het jodendom en in, zowel in het jodendom, goed opletten wat ik zeg dan, als in uh, het islam, is het anders. Kijk, ook bijvoorbeeld in het islam, als iemand overgaat naar islam, dan is hij, dan Wordt die echt gezien voor een uh, islamiet. Duidelijk. Ook in het jodendom. Is het zo ook dat als iemand komt tot, tot het jodendom. En die wordt ger. Ja, die wordt ger. Dan, men, uh, dan is hij volledig. Wordt gezien ook als volledig joods. Oké, okay, hij moet wel dingen verwerken. Hij moet dan. Men zegt ook dan gedurende tien generaties mag men, men, mag men hem niet uh, uh, als het ware kwetsen door hem te wijzen op zijn toestand van voordat hij kwam tot uh, onder de vleugels van de schiena. Wat bedoeld wordt daarmee ook dan het jodendom, het jodendom. Maar hij wordt helemaal, hij is volledig, volledig wordt gezien als... Um, Jood. Duidelijk. Precies dezelfde is er ook in uh, Islam. Ja, in het Islam. En zelfs nog, misschien nog zelfs sterker dan in het Jodendom. Nee, ik zou so niet zeggen sterker. Ja, het is op dezelfde voet. Duidelijk. Kijk nou in het Jodendom dat uh, bijvoorbeeld Rabbi Akiva. En niet alleen Rabbi Akiva, de grootste van de wijzen eigenlijk, van de Torah, en van de grootste, die was ook van de Gerim, en niet alleen, hij, hey, Rabbi Meir de grote Rabbi, Rabbi Meir, en allemaal staan ze nou in de Talmud, en wordt gezien, geleerd, als de, hun wijsheid, is eigenlijk de top, um, het topstaltje van het, is het, Jod, Joden geworden, eigenlijk. Dus uh, en niet alleen dat, in het, bijvoorbeeld in het islam heb je ook dat. dat uh, er werd, waren ook in de geschiedenis, ook waren vele uh, uh, ge, uh, voorvallen waarbij bijvoorbeeld een, uh, een christen is uh, overgegaan tot een islam, om welke reden dan ook. Ja, bijvoorbeeld dat, dat zij, uh, bijvoorbeeld. Uh, zijn naam ook christen, zijn naam ook christen eh, gevangen. Deel, bij die aanvallen, bij de voorloggen. En dan zo'n iemand die dan bijvoorbeeld, een, een jongen die dan overgaat bijvoorbeeld naar, naar het islam. En men weet natuurlijk dat die van christen afstammeling, afstammeling van christen is. En het wordt hem niets belemmerd, want eh, het wordt hem, zijn carrière wordt niet belemmerd. En dan uh, was het zo dat sommige christen die dus tot islam, islam zijn overgegaan, bekeerd waren, dat zij grote legeraanvoerders aanvo waren, uh, bijna sultanen werden, zo erg hoge posities hadden ingenomen, regio's aan hen werd, werden toegegeven om, regeren, de baas te zijn over grote lappen van het eh uh, rijk die dat toen was eigenlijk in, in verschillende tijden du duidelijk wat ik zeg Goed. maar in het christendom is het op een of andere manier, dat is ook dat eigenlijk, eigenlijk dat uh, iets van, ik weet niet wat het is zo'n trots wat uh, wij zijn christenen dat het uh, helemaal onterecht, on, on uh, wat zij dan. Ze hebben er niets extra om zich te groot op te gaan, dat ze dat op deze manier dat deden. Maar goed, zo is dan de ontwikkeling van de kerk zo gegaan, dat het zij uh, zo uh, behandelde: een mens die overging tot het. Christendom, duidelijk, omdat um, ze zijn ook ver weg van Yeshua, zijn duidelijk. Oh Christen zijn ver weg van Yeshua, Yeshua is een plaatje als het ware, en, en poppetje wat ze kruisje, wat ze dan zetten. Maar uh, liefde, echte liefde, dat kennen ze natuurlijk nauwelijks en daarom is het zo, uh, zo houding tot iemand, ja, iemand. Ze, dat wantrouw dat iemand overgaat in het Christendom, dat wantrouw heerst en dat is altijd zo geweest en tot de dag van vandaag is het wel zo. Maar de Torah zegt ons, let op, om de ger lief te hebben, welke ger is dat, let op, die niet komt tot de religie, die niet in ger is, niet iemand die komt tot de religie, tot christendom, jodendom of in islam waar, waar, waar we het over leren nu in de zoger. Maar het is iemand die eh, komt om zich te besneden, duidelijk, om te besnijden zichzelf uh, um, uh, te besneden, of besneden te worden beter te zeggen, niet zich te besnijden, maar besneden te worden, dus om uh, van die onreine klipoot bevrijd te worden, verlost te worden en uh, om binnen te komen in onder de vleugels van de schina. En wat wij, wat wij nu leren, wat hij de, ons de zoger zegt, dat dit ook behoort bij deze mitzwa, bij dit voorschrift, achtste voorschrift, om die geer Binnen te laten komen onder de vleugels van de schina. Dus aan iemand die dus die wel onder de, onder de vleugels van de schina staat. Aan die, aan Israël, aan de ware Israël. die dus um, uitdraagt in zijn hart, in zijn leven de wens om te geven. Behoort tot die. ...categorie van de wens om te geven... ...deze wens om te, te geven steeds bij zichzelf um, cultiveert als het ware... ...vraagt erom, verlangt ernaar... ...dat die moet, het op, die moet dan binnenbrengen... ...hem die ger, die hem, degene die komt... Uh, uh, die, wil, ...die komt door de wens om te geven om hem... Onder te brengen, om hem te brengen onder de vleugels van de schina. Zeer, zeer, zeer merkwaardig wat die zegt ons. Een mens moet helpen, de andere mens, om die binnen te brengen, om die anderen andere binnen te brengen, helpen binnen te brengen onder de vleugels van de schina. Regel 1. Na de punt. Dus de rechter kolom, de rechter kolom, de punt, de rechter, de punt, de eerste rechter. We hier amalchut twee Magnesetagat knafeha otam, hamafridimats mam, drie mitzada her hatame, o mitkarvim eleha. Katoven, vier, tot ze haar. En nu hoor elk woord wat wij leren. Dat is heel iets anders dan eh, overgaan te gaan, zich bekeren tot het Jodendom, Christendom, Moslim, eh, Islam. Want dat helpt niet, duidelijk. Dat helpt een mens om, onder, om een bepaalde identiteit te verkrijgen, om een bepaald geloof gemeenschappelijk te krijgen, bepaalde groeps toebehoren, bepaalde groeps toebehoren, enzovoort. Duidelijk, dat is wat, uh, maar wij spreken, de zogers spreekt niet over die dingen, over het jodendom, christendom, en andere dingen. Hij spreekt over uh, de, het komen tot de redding. Duidelijk, tot de redding, op welke manier men komt tot de redding, duidelijk. Um, in dit opzicht, in dat opzicht, zijn we allemaal gerim. Allemaal zijn we bijwoners bij de schina. Duidelijk. Zowel Israël, zowel Joden als christenen, als anderen, wie zich ook dan, welke, uh, welke manier markeert zichzelf als die of die of een andere. Allemaal. Zijn wij gereen. En dat is een hele grote status. Geer. Iemand die dan. Uh, bereidwillig. En vrijwillig. Uh, komt. Om. Binnengebracht te worden. Onder de vleugels van de schina. Want de, de, de schina. Is de malgoed van de atselu. Dat is alles wat. De mens moet doen, hij hoeft niet ergens met een groep zich verbinden, welke groep dan ook, van uh, die lummels of andere lummels, duidelijk, integere lummels, maar een mens heeft zichzelf, alleen zichzelf, hij moet zichzelf, ver, een mens moet zichzelf uh, ontdekken, duidelijk, zichzelf zijn eigen kelinen, transformeren in het geven, dat is, uh, het moment, let op, wanneer, uh, dat gebeurt, wanneer in het hart, van een enkeling, doet er niet toe, van welke, van welke slag mensen, van welke, categorieën, joden, christendom, uh, uh, heidenen, uh, moslims, uh, Papua, Amerikanen, weet ik veel, maar, uh, op het moment wanneer in het hart Nikodashabalev de punt in het hart van zich laat spreken, betekent de, de wens om te geven, op dat moment uh, de mens komt, dat is waar het over gaat nu hier. In het bijzondere aspect, want ons interesseert het bijzondere aspect en niet uh, het algemeen. Het algemeen aspect is algemeen aspect, maar we worden niet beter van, van het algemeen aspect, leren we het bijzondere aspect. Voor ons is belangrijk, helpt ons het bijzondere aspect. Dus wanneer een mens een punt in het hart gaat voelen, ervaren, de wens om te geven, dat hij niet meer... Uh, voelt dat er wensen zijn, iets wat hij, waar hij geen vulling op kan, van, ook vulling, vulling op kan geven, aan kan geven, door de, door genot, door alles wat in deze wereld te vinden is. Dat is deze punt van de Um, de keerpunt, eigenlijk, de kentering tussen de gooi in de mens, tussen de um, vieserik in de mens, tussen de, iemand die onder de macht van de citra agra staat en zijn uh, bekering tot de schina, met een verzoek tot het heilige, tot Hashem, tot het eeuwige leven. Waarbij dus hij komt dan om ondergebracht te worden, om eh, zich te laten transformeren in de wens om te geven. Duidelijk, dat is dan de kernpunt van in grote lijnen van wat wij leren, van, dit, van deze mitzwa. En, de regel 1, naar de punt, en hij, en zij, en hij geeft het ons aan, wie is zij? En zij, die mal goed, dus die mal goed van dat ze doet, maar het uh, brengt binnen, brengt onder de, onder haar vleugels, Binnen degenen die de regel 2 uh, aan het einde, Hamavridimatsmam, die zich scheiden van de regel 3, dat Geertatame, van de andere kant, van de sitra agra, van de onreine kant, om het en zich doen naderen tot haar. Shekatoef dat het geschreven staat, omdat het geschreven staat, ja, in de scheppingsdaad de regel 4. We tot zaha arets. Mm -hmm. Nefesh haeile mina. Laat de asem. Ah, dus zegt dan. Laat de aarde. eit doen komen. De levende nefesh. Naar haar soort. Punt. En dan hier zien we iets, iets bijzonders. Aan de ene kant zegt hij dan dat het onderdeel is, in de zoger zelf, zien we twee dingen. Aan de ene kant zegt de zoger dat het met zwaar het voorschrift is, om, onder andere om, eh, hem, dus de ger, binnen te brengen, onder de vleugels van de schina, dus wij, iemand dus die dan, uh, wel onder de schina, onder de vleugels van de schina staat, die moeten dat doen, ja, eigenlijk om binnen, binnenbrengen die gear die uit de volkeren der wereld, wereld komt, uit de wens om te ontvangen voor zichzelf komt, dat die moet uh, binnengebracht worden, dus, uh, dat is dan het voor het voorschrift. En aan de andere kant zegt, zegt zij, dat de mal zelf, de mal goed, zelf, uh, de Malchut van de Atsilu, de Shina zelf, die doet uh, binnen, binnenbrengen, die binnenbrengt onder haar vleugels degene die zich scheiden van de andere onreine kant. De, twee dingen. En de mens moet het helpen, die ander. Oftewel, Israël moet helpen, de wens, Israël moet helpen, de volkeren, Iemand vanuit de volkeren der wereld. En natuurlijk alles is in één mens. Ja. Dat. Uh, maar het bestaat ook in het algemeen aspect. Maar we moeten wel allemaal dat zien. Te combineren. Te zien hoe dat zit. Maar ons, wat ons betreft. Let op. Ons helpt dat. Uh, in het bijzonder. Wij leren alles in één mens. Dus hoe kan dan Israël? helpen, voorschrift is het, om de, het is een voorschrift om voor Israël in de mens om uh, die krachten die behoren tot de wens tot, de, tot, tot, tot het on, wens, voor het, on, wens, tot het ontvang wens om te ontvangen voor zichzelf, om binnen te brengen onder de vleugels van de schina die boven de Gazé eigenlijk heers van daar is de Bina die haar vleugels uitstrekt over degene die daar opstijgt, naar boven, de gazé. Dat is dan binnen één paar zuf. Maar in het algemeen is het wel de malgoed van de absolute die eigenlijk uh, het totaal van de zielen... Van de heilige zielen, van de zielen in het Heilige is. Van de zielen van Israël is. En dat daar naartoe moet men brengen, de, de gear daar naartoe. En een ander ding wat nog open staat, even een vraag is, vragen, als het ware, die bij ons kunnen bij ons opkomen, is dat het is. staat geschreven dat. Laat de aarde de levende ziel brengen, levende ziel, ziel uh, nefeshaya uit doen komen. Uh, uh, en dan lemina, naar haar soort. Wat is dat naar haar soort? Regel 5. In jan hoe in Aroch, beter zegt. E, wermuk? Me wat? De Reichel zegt. Aval Avaro lefi had zorech lehavina, ma mar zeven schulden En u goed kijken wat jullie ons nu zeggen. In jan Knafejashkina de kwestie van vleugels van de schina, dus het aspect van de vleugels van de schina. Hoe oh, in jana roch is een zeer uh, uitvoerig lang aspect, dus uitvoerig aspect is, we amok en diep en zeer diep aspect. 6. awaro, maar ik zal hem uitleggen. Le had zorg. Uh, alleen wat het nodig is. Om te begrijpen de mama die voor ons ligt. Dus deze mama. De regel 7. En dat is inderdaad bijzonder, bizon, bijzonder uh, Diep diepe onderwerp. De vleugels van de. Schina. Ja, sleutel, de vleugels van de schina. dat is net zoals we hebben geleerd ook van de, een voorbeeld van uh, Adelaar, een moeder, moeder Adelaar, uh, Adelaresse, die dan uh, haar kuikentjes onder haar vleugels houdt om hen te beschermen, ja, tegen roven, Dierend, wie, kan, wie zij zou kunnen eh, schade toebrengen enzovoort. En niet alleen wie, maar ook wat. En zo is het ook bij de, de ziel van de mens. Eigenlijk, als die, de ziel in deze wereld, die leeft alleen maar door deze wereld, die heeft geen bescherming. Eigenlijk, geen bescherming en daarom worden zij verschuurd in hun leven. chaos leven ze in chaos of in alle regels die door de mensen opgemaakt zijn. Regels van religie, religieuze, sociale regels. Maar het is geen leven, het is niet het ware plaatje van het leven. En daarom voelen zij zich, of zijn zij, of zij voelen dat of niet, zij zijn verschuurd en afgezonderd van de schina van de goddelijke protectie. In hun gevoel natuurlijk, want de schina verlaat de mens niet, De schina goed opletten, de schina verlaat geen mens. Ook de grootste dictator, grootste uh, moordenaar, zij verlaten niet, uh, Het enige is dat hij zelf, de moordenaar of wie dan ook, die zich door zijn zonde scheidt van de protectie, dat hij zelf zichzelf, uh, hij kiest zo'n persoon voor de citra, hij trekt alleen de onreine krachten aan, en daarom, als die mens trekt de uh, onreine krachten aan, dan de schina die, die wordt als het ware Ver, ver, ver, vervliegt van zijn ervaring, van zijn gevoel. Ja, omdat die twee kunnen niet onder één dak blijven. Of dat, of dat. Eerlijk. Het is niet mogelijk om een beetje dit en een beetje dat, in het geestelijke bestaat dat niet. Ja, een beetje doet, een beetje dat, dat heet het Lorishma. Ja, dat is allemaal... Helpt absoluut niet, dat men zegt zo, een mens moet, kan dat wel doen, de Torah leren Lolisma, maar met, alleen met de bedoeling dat het door, oftewel Lolisma betekent, eh, ook met een beetje voor zichzelf, ja, met de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ik leer de Torah, ik doe dingen, goede dingen, wat de Torah zegt, maar alleen maar omdat ik wil dat mijn kinderen zullen, Daardoor profiteren dat uh, deze wereld wil ik en de toekomstige wereld, uh, dat is allemaal lorisma. En natuurlijk uh, is het alleen maar een overgangsfase. En um, telt eigenlijk niet bij. bij uh, het brengt niet de mens onder de vleugels van de schina. Trouwens, het is ook allemaal de. de, uh, de het kroonprobleem van Israël ook, van het volk Israël in deze wereld, in het algemeen aspect, dat zij zich uh, schuilen achter het jodendom, achter de regels van mens, van vlees en bloed, uh, in, een, in het collectieve wij zijn, wij zijn het volk Israël. En niet... Uh, Aannemen, Lishma, de Torah Lishma, en daardoor zouden zij eh, redding ontvangen, geweldige redding, zouden brengen in deze wereld naar de hele wereld van de volkeren der wereld die eigenlijk uh, in de duisternis zitten van de wens om te ontvangen voor zichzelf. En dan zouden, dan zou, nee, dan pas zou een geweldige uh, opbloei, oftewel opstanding uit de doden zou komen van de, in de eerste instantie van Israël, maar dan ook van de volkeren der wereld, dat de, waarbij de, de zielen zullen, uh, daardoor zouden in staat gesteld worden om als het ware massaal in te zien het heilige en massaal vragen om en om binnengebracht te worden onder de vleugels van de schina. Om te werken, lishma, om zich te verbinden met, de, met het hogere, met de wetten van het heelal. En alleen dat kan brengen de verlossing aan de mens in deze wereld. De regel 7 naar de punt. Kieie hamal goed, schaieie hanukwa Reichel acht niet redschina. Mij schinaat agelui, schina misteleket, neijken mij tan. Afilo basman, shanach nu rechoki, Tien basot, shagalu, Elf, uvasod, hashochen, at item betoch, tumatem, tumatem. En nu goed, goed, goed opletten wat hij zegt. Dus hij gaat ons een beetje zo eh, iets uitleggen wat alleen maar steeds noodzakelijk is om deze mamma te begrijpen over het, het aspect van knafe eh, eh, hashina, van de vleugels van de Schina, van, van de Voorzienigheid, van de Goddelijke aanwezigheid, regel 7. Kia Malchut, so de Nukwa mal de Zeeranpien, nu van de Malchut, die de Nukwa van de Zeeranpien is. De regel 8. Nikretschina, die, die heet Schina. En Schina komt van het woord. Uh, schina is de plaats waar men woont. Schina. Ja, dat heet Schina. Woonplaats. En waarom heet, heet Malchut dan woonplaats? Schina omdat um, uh, daarin woont Shochen, de bewoner dat is de zeer en wien is Shochen vanzelfde wortel Shochen, dus shin, Wav, kaf en nun. Uh, is uh, die heet Shoken Shin, dat is dat ik dat is dan die Zeeranpin. Die heet Shoken. Um, En zij heet Schina. Zij dus de Malchut. Die heet. Zij heet Schina. De dus de die de zetelplaats is voor Shohen. En uh, dus de omdat De Malchut is de Nukwa van de Ziran Pin. Omdat Malchut, de Malchut die de Nukwa van de Ziran Pin heet, is ze heet Schina. Om je te geloei van het aspect dus dat betekent dus van, vanuit het aspect van het, dat het onthult geloei schina. eh uh, van het aspect van het, de onthulling, het present zijn, het present blijven, zij is altijd present. Sche is dat zij van ons scheidt, niet, scheidt zich niet van ons, gaat niet uit van ons, vervliegt niet van ons, let op. Negen. Afilo Basman, zelfs in de tijd, wanneer wij van haar uh, uh, het meest verwijderd zijn, ver weg zijn van haar, de regel 10. Basot, zoals het gezegd wordt, uh, de regel 10 in de Torah, in elke plaats waar jullie verbannen zullen worden, Shkina imahem, Shkina is met hen. Eigenlijk staat het in de verleden tijd. In elke plaats waar zij verbannen werden, de Shkina is met hen. De regel 11. O basoda hen en in het geheim van. In de kern zoals geschreven staat Ha-Shohen, zie dat is dat woord Schochein wordt gebruikt. Die bewoner, dus hij hey, die woont in die schina, ha Item hij hey, in het toerast geschreven, hij hey, die woont met jullie, met jullie, met het volk Israël, met Israël, volk spreken we niet met het, met Israël, hij hey, die woont. Hij met, met, die, die woont met jullie binnen jullie viesigheden. staat wel in het Torah. Dat Hashem woont binnen de viesigheden van Israël. De, blijft dus met hen. Hoe? Allemaal, we zullen zien. Die deze, dus dat is dan die mal eigenlijk... Um, die altijd aanwezige uh, Shinah, die altijd ons, als het ware, roept om ons uit deze vissigheid eruit te komen. En nooit verlaat, verlaat Israël. Duidelijk. Israël is een, in de mens is de wens om te geven. En als Israël dan uh, zondig, dat wil zeggen trekt de Chogma naar onder de naar klipoot eigenlijk naar onder de tafel via de linkerkant, dus uh, niet via de middelste lijn, maar uh, naar de wens om te ontvangen voor zichzelf en dat komt dan naar de klipoot. Ook dan de, de schina blijft aanwezig, want men kan schina, de schina, men kan die niet Bevuilen, duidelijk. Als een mens zichzelf wil bevuilen, mag zichzelf bevuilen. Er, er bestaat een wet van uh, uh, dat men uh, geen geweld in het geestelijke... Als een mens kiest om zich te bevuilen, okay, dan laat men hem zich bevuilen. Waarom men dan niet waakt over hem, om hem... Um, niet te laten zich beveilen. Want dan, waarom is het zo? Waarom zou men dan niet op tijd uh, uh, de luiers aandoen? Duidelijk, waarom niet op tijd uh, hem te laten uh, zich reinigen, op tijd die niet beveilt zichzelf, een mens? Want dan zou geen uh, sprake zou geweest zijn van de schepping. Want de schepping betekent... Het hele, idee, het hele idee van de schepping is om te scheppen de volwaardig autonome iets. En dan is het de mens die de vrije wil heeft, geen ander wezen in de hele, het hele heelal heeft deze eigenschap. Zo, dus men zal nooit iets vinden in het hele, met al die uh, ruimtevaart zal nooit een wijze zou vinden, in, hele, in het alles wat er is in de wereld, zo'n wijze als de mens, de kroon van de schepping. Want alleen aan de mens is gegeven de vrijwill, om te kiezen of, en die kan kiezen alleen twee dingen, let op, om uh, zich te bevuilen. Of uh, in reine te blijven, of steeds ratreine reine te zoeken en zich opbouwen in het heilige, oftewel in het eeuwige leven. Er is geen middenweg. Het kan niet zo zijn dat een mens zegt: Nou, ik ga me een beetje bevuilen en een beetje rein houden. Hoe kan je dat? Wie kan je dat in werkelijkheid zijn, kan ik, iemand, kan een kind, in zijn broek doen, en, ja, in zijn of nu toe, te... en dan tegelijkertijd, dus kan je dan zeggen, dat hij, die schoon is. Natuurlijk kan dat niet, zo is ook een mens, of, dat of dat, Natuurlijk, het is, uh, geen halfslachtigheid is, in het geestelijk. en de bedoeling van ons is niet, dat we het kunnen, maar, dat wij blijven steeds ons corrigeren langs die twee lijnen rechts en links, rechts en links. Steeds corrigeren, dat, dat is het leven. Dat is wat wij steeds moeten doen. Om ik gina zo twaalf niet. Krasa ze pin shochen van ook was En vanuit dit aspect, let op, deze Iran pin heet, heet shochen. Dus de, de, hij die woonachtig is, waar, en dan ook waar heet Schina in de plaats, die heet Schina, zij is Schina, zij is de plaats, de woonplaats, de behuizing, het huis waarin woont Shogen, de bewoner eigen. Interessant um, is dat als je neemt de het woord de naam Schoen, is wat van toepassing is tot zeer en pin, hij die woont in het dus in die schuinab, is de inhoudelijke de inhoudelijke kant van de Shina Hashem, dat die, als je dat die beide opschrijft, Shohen, kijk nou Shohen, en de naam van Yeshua, dan zie je dat Shohen. heeft de gematria 376. Euh, zie je dat? Terwijl Yeshua heeft de gematrie voor Alimar, ja, Tien, Jude, Mier, en jude Mier. Ja, jude Mier. Dus Tien, Mier. Zie je, Tien. Komt net uh, zoals Shohen die, zeerabind die woont in de Schina, zo so ook in Yeshua, zijn er tien sfeerot. Tien sfeerot. In elke sfera Zit. Shoghen. En eigenlijk in, in. Kijk in Yeshua. In de. Hoge ketter. Is ingebed de. Morgut van de hogere. Duidelijk in de ketter. Wij we, we, we kennen dat deze wet. Dat in een ketter. Van een lagere trap treden is ingebed, een eh, malgoed van een hogere. Dus ook in Yeshua is, ook, uh, uh, is ingebed de schina, doet er niet toe dat wij spreken hier van de schina, van de malgoed, van de absolute terwijl uh, Yeshua is de ziel, de ketter, ketter van de zeer en bieën, moet er niet doen, maar goed is maar goed. Bij hem is het in maar goed van de jirsut van de Het Is niet zo, zo relevant, maar in hem zit, eh, heb je ook de tien compartimenten van de ketter. En in elke zit zogen eh, de vader, oftewel de bewoner, maar ook wat die, die hij noemt. The Father. Okay. Yeah. And, uh, Shohen, Shohen, Shohen, Tuse him, mm and first Neychen. Mm-hmm. Okay. Ja, ich Shua, and, uh, Shohen, mm -hmm. uh tim mhm Just, this a fall, and D is Neychen. Okay, good. Yeah. Tuse, Shohen, Yeah, when the Frau said, New, was said, dat Shoheen is dus het verschil naar in het getal tussen Shoheen en Schina is 9, ja? En in Yeshua is 10, yeah. en tussen Schina en Yeshua is er en 1, ja? Oh, zie je dat? Kijk wat. Uwa is ook uh, voegde toe dat schina als we nemen dan schina. Dus, ja, dus tussen tussen ja tussen tussen Shoghen. Als we nemen Shoghen en Yeshua, dan is het verschil tien. Ja tussen, i, tussen uh, Yeshua en Shoghen omdat Yeshua heeft tien uh, kilim, eigen kilim van de ketter, maar schina, ja de gematria van schina let op. Is, ja, is 385, 385 en Yeshua is uh, 386. Dus eigenlijk uh, precies dezelfde gematria, alleen maar met één aanvullende uh, algemene lid Dus eigenlijk zien we dat Yeshua in hem zit, de ene. Mm -hmm. Hashem zit ook, dan kan je dat zien. Hashem is de ene die zit in de Jeshua, en dan, eh, oftewel in de schina zit de ene, de shoghen, in haar. En dat wordt ook, dat is ook dat de gematria van Jeshua. Dat wil zeggen overeenkomst naar eigenschappen. Dezelfde gematria tussen Yeshua en schina. Dan zien we dat inderdaad dat in Yeshua over Yeshua heerst, de hoge ketter heerst, de schina. Dat is eigenlijk wat we leren hier. Dat uh, hoe geweldig wat wij hier, leer, hier leren is. Hier leren kunnen wij trekken hier. Let op. Uh, dat om te komen onder de vleugels van de schina. Moeten wij komen tot Yeshua. Ja of niet? Toen kom we tot Yeshua, hoe kunnen we, kunnen we komen tot de Schina? Ja, het is, uh, hoe kunnen we ons in overeenkomst te brengen met het hogere, met de Malchut? Door komen, komen tot Jeshua, het is dezelfde gematria in Yeshua uh, Door Jeshua komen we tot de vleugels van de Schina. De regel 12. Ook dat belangrijk, omdat hij uh, nieuw bij ons voelt. Verder uh, behandeling van, in de, van deze. Maar, maar, om dat steeds in de gaten te houden: wat we hebben net gezegd over Yeshua. En zien wat het verder inhoudt dat wij, een mens dus, die wel of de Israël, die wel Onder de, schiena, onder de vleugels van de schina staat, die moet helpen toch wel de Ger, degene die dus komt om, met een verzoek om onder de vleugels van de schina uh, ge gebracht te worden, binnen de vleugels van de schina gebracht te worden, om hem te helpen dat uh, te verwijzen. Aan de ene kant zeggen wij, er moeten komen tot Joshua. Aan de andere kant, we leren hier dat, uh, dat uh, Israël moet helpen, die, degene die uit het volk in de wereld komt, om binnen de schina, om de schina binnen te komen. De vleugels van de schina binnen te komen. Hoe rijmt dat? Dat moeten we een beetje stap voor stap hoor, leren. En dan zullen we geweldig dat wel, de zogere zal ons dat geweldig openen open maken van wat dat betekent. Oh, dat zullen we zien, dat zullen we zien straks hoe dat zit. We hebben geluid dat de reichel ze 13 he 14 zon zivug de 15 met Gale, hij houdt hem, alleen met 16 Hookim, Wa Justin Beutel, met En nu En je ons direct dat het kader van hoe dat gaat in het algemeen. Wanneer Louise en deze onthulling is alleen maar kan alleen maar uh, heeft plaatsvinden. In de tijd, let op, wanneer de zon zeer nukwa, stand paniem bij panim, gezicht tot gezicht. Bakomasha Bako gelijk aan elkaar naar de niveaus, waarvan niveaus gelijk aan elkaar zijn van hem en haar. Dus het moet wel gadloot zijn, het moet een toestand van paniem bij be paniem, dat betekent want dan, dan, wordt, dan is het schijnen van deze zeeboek zeer groot is. Zo groot is dat de regel 15, dat de, dat de eenheid wordt onthuld. Deze eenheid tussen de zee en ook wordt onthuld. Ook aan de plaatsen, boven, onthulling komt boven de plaatsen op de plaatsen die meest verwijderd en meest euh, beperkt zijn. En dat zijn de, de plaatsen dus ook die van de geer die komt dan, die meest verwijderd is van de schina, en dan die toch euh, ontvangt van deze euh, zivuk van panim bepanim. En nu goed kijken. Ik wil niet vooruitlopen, maar zelfs nieuw kunnen we al zien. En de tekenen in grote lenen, wat betekent dat? Dus de zon moet komen te staan paniem bij paniem. wil wij onder de vleugels van de schina binnenkomen? Of binnenbrengen de gear iemand die komt van de volkeren der wereld binnen te komen, onder de vleugels van de schina. moeten wij veroorzaken, moeten wij doen, uh, ze hier aan Pienenukwa komen, in de toestand van panim bij panim, van de toestand van de gadlood, gezicht tot gezicht, hoe kunnen wij dat doen? Natuurlijk door de man omhoog te doen. En dat is dan de, ook de... De manier om de gear omhoog te trekken. Net zoals wat we hebben geleerd in ons boek. In onze boek Kabbalah for uh, complete life management. Ja, over de... Die, uh, herinner je nog? Over die... Uh, arme man of die... Uh, kloshar ja, die... Die dus, die, dat, uh, die dus, dat uh, iemand dus, die in het midden staat, die, die werkt aan zichzelf individueel, dus die betekent Israël, dat is dan Israël, die streeft naar het uh, overeenkomst met het hogere, dat is Israël, dat is dan Israël dat die neemt, als het ware, pakt de, het tekort van die armen, ja, armen, dus die komt, als het ware, om zich te zuiveren, in dit geval ger, en dat Israël trekt, gaat hem dan, als, dient dan als um, een locomotief, en die sluit dan als wagonnetje aan zichzelf, een beeld, ja, een wagonnetje, als het ware, dat Gisaron, de man van die ger, van iemand die komt eh, met het verzoek om eh, te komen, te, binnen te komen onder de vleugels van de schina en zich scheidt, scheid zich van de onreine kant. Duidelijk, dat is dan wat de Torah ons, dat de ons zegt, dat, bovenaan de eerste regel, lehikanes, om, het dus voorschrift, het voorschrift om, hem die ger binnen te laten komen, onder de, vleugels van de schina, dat ook de mens moet het wel doen, natuurlijk is het alles in één mens, maar ook, is het ook zo, dat, zoals, we hebben dat ook geleerd, om dan die ger te helpen, aan te sluiten, met een man, een man te doen, hij sluit zich, als het ware, aan Israël aan en die trekt de maan omhoog, en dan wordt het: eh, brengt die dat deze maan brengt, verzoek: maan brengt de zon zeer aan Panimbe Panim be Panim in de toestand van gezicht tot gezicht. En de Gadlu, en dan het schijnen daarvan keert terug, eerst naar Israël, en dan naar die Geer, Israël is dan die dichtbij is, en die Geer is die van buiten ver weg is, die dus onder, als het ware, is ook bij hem, die ver weg is, die doet ook aan hem, hem brengt ook onder de vleugels van de Schina. De regel 17. Ja, het is een grote leen wat we bij nu een beetje zo onderwoorden wat ik probeerde te brengen. Gewoon een globaal plaatje in mijn armoedige bevolking. 17. We noemden. Schepenjana gaat luid, schel zon, schel zon. En noembaar achten, bewaard achten. Ela Tchila nivna hakat noet de zon. 19 bamoghin de wak. Wal karkach ma mshichin 20 no We zee twintig nog. Hek, beholen madrigot, schelle zon. Geweldig hoe die ons nu uitlegt. Kijk nou, hoe helder hij ons nu uitlegt. Dus de hele bedoeling is dat wij moeten dus de man omhoog doen. Om gadloot te, te brengen. Gadloot kan niet zonder katnut, Ja, eerst moet gadnoot zijn, en daarna gadloot komt. En dat is wat hij ook ons nu zegt. We know daarin het is bekend, de regel 17. So bijna gadloot zoon, dat het gebouw van de gadloot van de zon, ze hebben pinnen ook kwa. En nu, baba, wat het Komt niet in een keer, in een klap. De regel 18. Hela maart, Hila, Na, Akatnood, de zeerampien. Eerst wordt opgebouwd, de katnood van de zon, zestien, bah, de wak, waarbij dus de mogen van wak komen. Mogen van 16, dus de. Waagarkagen vervolgens, maar in Vervolgens trekt men de Gadlut aan, de grote toestand. We zijn twintig, let op, en dat is dan de, de wet, het algemene principe. We zijn nog hek, en dat is van toepassing. Behoor, bekhoor, hama drie in alle, tot alle, traptreiden van de zon. Het is altijd zo, katnoot, galoot, katnoot, galoot, van elke traptreden. De regel twintig. We loor, orde... Een en afilo baet She lollis lizon morgen Een twee en Betalim has hem en twintig weem hebben 24 24. Bashem bescherm kanafjeschina. En nu hij ons duidelijk beeld van wat is, wat betekent die vleugels van de schina. Goed opletten. Niets verdwijnt in het geestelijke. Wat hebben we in elke toestand? Hebben we van de zon? Hebben we de en gadlucht duidelijk? Maar dan niets verdwijnt in het geestelijke. Dat betekent wilde oor. En niet alleen dat, zegt hij. Bovendien. En niet alleen dat, letterlijk, hela, maar 21, en nu goed opletten. Achilo-Baët, zelfs in de tijd, wanneer ze hier, wanneer de zoon, mogen van de kadnoot hebben, ja, in de toestand van de kadnoot verkeren, en dan hebben ze al de mogen van de kadnoot, Eena dan mogen de katnoot, dan betekent het dan betekent, betekent niet dat de mogen van de katnoot, worden opgeheven, al verhoede dat die weg zijn, als het ware, de regel 22. Die gaan hem, want ook zij, ook de morgen van de katlo, katloed, dienen, moeten, uh, helpen, let op, moeten helpen, bij de regel 23, moeten helpen, bij de zivoek van de morgen de katloed, zonder die kan men dat niet. Dus die helpen de, tot, stand, die breng, tot stand te brengen en ook te houden uh, deze mogen van de katnoot. Zonder morgen van de mogen van de katnoot kunnen geen uh, mogen van de katnoot blijven uh, komen. We hebben die kreem en die heten dan. Dus die mogen van de katnoot in de tijd van de gadluut, die heeten dan knafeja schiena, de vleugels van de schiena. U wassoda katove vajuu 25 hakeruvim, porsei knafejim lemala Sechachim, 26, beknafehem, Al Kaporet. Veikar 27, Tashmisham, Hu, Lefros, Knafeihem, Ulehasot Al 28, Rata Zivug, De 29, bij joter, en lekabel, miora, Le Kabel is het, is wat is het, wat is het, wat is het, wat is het, wat is het, wat het, en de cherubijnen, staat het geschreven in de Torah. En de cherubijnen, ja die twee cherubijnen, rechts en links die cherubijnen, cherubijnen die, uh, die moeten, in laat de cherubijnen, laat die cherubijnen die, ja die uh, mannetjes die van goud waren op de kist, uh, ...waar de Torah gelegd werd, die van goud gemaakt werd. Dat Hashem zei tegen Moshe, ha, hoe te maken deze cherubim. Hij zegt, gevleugelde, ja, die rechts en links van die, uh, op de tafel van, gouden tafel van um, samenkomst. Van, uh, die, dus die uh, Moshe moest opmaken. Uh, Well, uh, laten maken. We well, Cherubim en de Cherubenen, laat de Cherubenen zijn op de manier dat zij hun vleugels uitspreiden naar boven. Goed opletten. Waar moeten, waarom moeten zij dan bij de Gadlut, in de Gadlut, moesten zij goed opletten. In de Gadlut moesten zij uh, uitspreiden, hun vleugels uh, naar boven. En in de Gadlut moesten zij dan weer de vleugels weer naar beneden slaan. Dat was ook een teken voor Moshe dat hij door zijn gebod, dat hij welwillenheid kreeg van Hashem de Gadlut. Van Hashem, wanneer de Kerubim. Kerobeinen, kerobeinen, wanneer zij de vleugels uitslogen, naar boven. Dus Hashem zei tegen hem, dus laat die Kerobeinen um, hun vleugels naar boven uitslaan. Wat betekent dat? Ze geheim, begnaf Alle de Torah zegt verder, zodat zij bedekken, 26, met hun vleugels, het alaparoch, het, het, het bovende, het gordijn, dat ze moesten dat bedekken. Wiekar 27 Tashmisham, en de essentie van het dienen, van hun dienst, van deze kerubijen, is om Liffros knafehem om hun vleugels uit te slaan, let op, en om lechassot, en, en om te, uh, te bedekken, let op, de bedekken het schijnen van de zivouk van de gadluut, 28, op de manier, let op, en nu goed, dat laat het laatste van het, de zin van, waarom moesten ze dat doen? Op de manier, dat zelfs de meest... Van degene die het meest verwijderd zijn, ver weg zijn, zou in staat zouden zijn, 29, om van het licht van de zivoek te ontvangen en dat niets zouden bereiken uh, en dat niets zou gaan uh, daardoor naar de klipot. Dat was de... Hey, goed, geweldig wat hij ons nu vertelt over die twee cherubim. Eigenlijk een groot geheim over wat die twee uh, vleugels eigenlijk rechts en links. Uh, Gassadim en Gwurot, twee lijnen. Waardoor dus de middelste lijn wordt opgebouwd eigenlijk. Maar wat wij extra leren, dat zij... Daar zit Katnoet en de gadloot als het ware. En dat zij door hun spreiden van de, uitspreiden van de vleugels en dient ook als, als kadloed en tegelijkertijd om te bedekken het schijnen van de kadloed op de manier dat ook de meest uh, zij die het meest verwijderd zijn, verweegd zijn Bedoelde bedoel dan ook die geriem die dus komen onder de die komen dan van de wens om te ontvangen voor zichzelf naar de wens om te geven, van de wens van de uit de volkeren der wereld, uit de heidenen, naar, de, naar het Israël. Dat zij ook zij dan daardoor ontvangen dat van dat schenen. En dat niets komt uh, daarvan, naar de, daarvan naar de klipot.